In Urk is een automobilist van 17 aangehouden die met hoge snelheid over een provinciale weg slingerde. Hij reed 160 km per uur, waar 80 het maximum is. Maar de jonge bestuurder reageerde niet op een stopteken van de politie. Tijdens de achtervolging belandde hij met de auto in een sloot en raakte licht gewond. De politie in Urk heeft drugs en een vuurwapen in de auto gevonden.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 Voor Zweden is dit de grootste olieramp in tientallen jaren. Dan het weer. Stevige buien met kans op hagel en onweer. Vanavond vooral in de kustprovincies buien. en minima vannacht rond 10 graden. Morgen wolkenvelden en opklaringen. En nog kans op een enkele bui. Het wordt dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Na een aanrijding staat een file op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Gooi meer en Blaakem 4 kilometer. Tussen Bussum en Blarikum is de linker rijstrook dicht. Op de A27 Breda richting Utrecht tussen Hank en Werkendam 5 kilometer. A58 Vlissingen richting Bergen-op-Zoom. Voor de Kapelle 3 kilometer door de werkzaamheden. En op de A59 Den Bosch richting Zonzul. Langzaam rijden en stilstaan tussen Waalwijk en Knopend Hooipolder over 10 kilometer. Drie minuten over vier. We beginnen in Enschede. Twente, Ado Den Haag, Rachani Meijer. 17 minuutjes nog te gaan tot het einde van deze wedstrijd. Lee Win krijgt tot twee keer toe de bal niet weg bij Aano Den Haag achterin. Hij staat een paar meter buiten het strafsomgebied. Dan komt er een kort paasje, de kop van het strafsomgebied. Dat is waar de Jong start en de Jong schuift de bal helemaal vrij onder Gino Coutinho door. En zet de 3-1 op het scorebord. FC Twente gaat vermoedelijk winnen, Den Haag uh, verslagen, zo lijkt het. Daar gescoord is er ook gescoord in de tussentijd bij RKC AZ, Andy. Nee, het wacht is op uh, het offensief van RKC Waalwijk. Het staat nog altijd 2-1 voor AZ. Het uh, offensief laat zich nog niet aandienen. Of misschien toch, nee, nog niet. Maar het staat wel 2-1 voor AZ. Bij Pinoquet Amsterdam is daar nog gescoord, Gerrit Groot. Er is niet gescoord, het is 3-3 en ik zit hier op de tribune en daar maken de mensen en de toeschouwers zich drukker om de schaal bitterballen die niet snel genoeg naar buiten komt. Omdat ze gaan eten en ze zien dat Amsterdam de zevende strafcorner, de achtste strafcorner van de wedstrijd binnenhaalt in een fase dat je denkt dat misschien Pinochet er een beetje uitkomt uit die omstringeling van Amsterdam. Maar voorlopig is het Amsterdam dat de strafcorner krijgt. En dan EK springen in Madrid met een Nederlander in de ring, Ed van der Bent. De eerste van de drie vanmiddag in de eerste wedstrijd. Met 13.59 kansloos voor het podium. Merik van der Vleuten wil ongetwijfeld laten zien dat zijn paard, Utasja, eigendom van het Springpaardenfonds van ons Nederland. Dat hij in staat is om zo'n wedstrijd te rijden, heeft hij overigens van de week eigenlijk in de eerste omloop van de landenwedstrijd ook gedaan. Ik moet eigenlijk zeggen de tweede wedstrijd. Wat een ingewikkeld systeem. Er is een jachtparcours geweest. Had hij één springfout. Op donderdag, op vrijdag. Ja, toen op kreeg hij een foutloos parcours. Samen met twee andere Nederlanders in het deel van wat we dan de landenwedstrijd noemen, maar voor de telling tellen. Er weer drie wedstrijden, maar helaas had hij twee springfouten. En uh, ja, dat betekende dat het voor de rest van de, de Nederlanders, uh, toen ook Michael van der Vleuten zijn zoon, twaalf strafpunten maakte, was het uh, bijna alle hens aan dek, maar dat mocht niet baten. En Nederland uh, moest toen op uh, Jeroen Dubbeldam uh, terugvallen als laatste starter. En in het zicht van de haven was hij foutloos gebleven. Hadden we zilver gehad, had hij één fout gemaakt. Hadden we brons, maar nu was het Lege handen, maar wel een nominatie voor Londen. Inmiddels is eh, Erik met Doetasja nog altijd foutloos gevorderd. Tot eh, ongeveer halverwege het parcours. Hij heeft hem goed in de hand, dit paard. Dat is een paard dat hij ook heel gelijkmatig uitbrengt. Het is ook echt de bedoeling dat dit paard eh, heel gedoseerd. en dus niet overnomen wordt in de wedstrijden. Mooi gezicht uit de triple bar, een van de dubbelsprongen waar hij nu overheen gaat. En dan krijgen we de sloot van voor de achter vier meter met nog een paar gelopsprongen daarachter. Krijgen we dan de laatste in de, de serie de dubbelsprong. Het eindigt ook weer met een dubbel. Daar maakt hij een fout, vier strafpunten, wel binnen de toegestaande tijd. Dat is goed te doen, terwijl in de vorige rit uh, getoond is dat het foutloos kan. Pio Swietzer met Carolina. Nog twee mogelijkheden voor Nederland om uh, door te gaan. En dat zijn de Jeroen Dubbeldam en Gerco Schreuder. En de nieuws kan niet beginnen, want het nieuws komt het Enschede achter. Combinatie tussen Verhoek en verhoeken betekent 3-2 op een kwartiertje voor het einde. Wesley op de achterlijn voorzet met rechts. En binnen het 5 meter gebied zijn broer John die zijn eerste goal aantekent voor Adel Den Haag. Zo is het 3-2 en kan er misschien nog wat voor de ploeg uit Den Haag. En misschien nog wat voor de ploeg uit Den Haag. Ja, dat waren de laatste woorden. De invaller staat er vijf minuten in. Emir Bayrami. Zet Twente dan toch weer op 4-2. En zo lijkt het erop alsof de invaller die kwam voor Ola John er toch voor zorgt dat de beslissing daar is. De trap van Michailov is lang. Er wordt verlengd door Luc de Jong. En dan komt de bal zo voor de voeten terecht van Emir Bayrami die lekker uithaalt. En de doelman van Den Haag passeert. Prima goal van Bayrami. Opeens toch weer 4-2. en de nieuws. Uh, geen doelpunt meer tijdens uh, die plaat, Wagner. Uh, nu een keertje niet. Nee. Het staat wel 4-2 voor FC Twente. 9 minuten voor tijd. En als ik goed gerekend heb, is AZ de koploper op basis van het feit dat het één doelpunt meer maakt dan uh, AZ, dat vanmiddag weliswaar staat. maar 16 keer scoorde om 17 doelpunten voor uh, FC Twente. FC Twente heeft uh, de bal. bij Rami aan de linkerkant is snel. Het strafschotgebied binnen. bij aan tegen uh, de benen van Immers je ja, is toch een gele kaart voor hem gezien. Bal is al voorgekomen en Jansen staat voor de goal. Als Rosales hem daar neerlegt. Maar dan is er al lang en breed gefloten voor Bayramis. Overtreding aan de linkerkant en dus is er een keeperstrap voor Gino Coutinho. Mag de bal gaan klaarleggen op zijn 5-meter meterlijn. Wat een nare minuut was dat voor Adel Den Haag. Die vrije combinatie tussen de twee broers. Dat is toch waar ze vermoedelijk vroeger van gedroomd hebben. Jij geeft hem een keer voor. Ik kop of ik schiet hem erin. Dat is precies wat gebeurde. Maar een paar tellen later was daar dus de invaller. En meer Bayrami. Wat kan er nog voor Twente als Rosales weg wil? Aan de overkant van het veld op rechts een meter of twintig over de middenlijn. De bal gaat over de zijlijn. Twente mag gaan gooien. Dat doet Rosales zelf. Hoewel Cornelissen het ook wel wilde doen. Die krijgt de bal. Bal even achteruit bij de ploeg uit Enschede. En dan wordt hij wat opgejaagd door Heusje. Cornelissen. Komt hij terecht op zijn eigen helft. En neemt hij geen enkel risico door de bal maar meteen terug te spelen. Niet op Wischgerhof, maar zelfs op zijn doelman Michailov. Michailov trapt de bal op het hoofd van Jansen. verlengt goed richting Luc de Jong. Maar dat gaatje wordt dichtgelopen achterin bij Den Haag. Coutinho krijgt de... De bal. In de 83ste minuut. Het staat 4-2 voor FC Twente. Pinoké, Amsterdam, Gerard de Groot. Kende zoveel doelpunten, maar het stokt ook helemaal, hè? Ja, het is ongelooflijk eigenlijk. Uh, Pinoké leek met die vroege gelijkmaker in de tweede helft... na de 3-2-achterstand voor Amsterdam. Met het 3-3 door Dom Prins. Ja, Pinoké leek rijp voor de sloop. Maar Amsterdam bleef gewoon rustig uh, hokkje. Dacht in het achterhoofd: van als we nou zo blijven spelen. dan komt hij vanzelf. Nou, tegen Pinoquet komen de doelpunten niet vanzelf. Daar moet je voor werken. En Amsterdam krijgt nu een mogelijkheid via Billy Bakker. maar die bal gaat hoog over. In een fase waarin ik uh, net zat te denken: van nou, ik vind het knap hoor. wat Pinoquet gedaan heeft. 20 minuten, de eerste 20 minuten van de wedstrijd. een hoog tempo draaiend. En dan helemaal uh, afzakken, wegzakken. 3-1 voorstaan, 3-3 worden. En dan in een fase komen dat je zegt van nou, we kunnen er misschien nog uitkomen. Dat hoeft allemaal niet meer, want het is nu afgelopen. Een aardige wedstrijd, het applaus is wellicht uh, terecht hoor, voor de ploegen hier op het veld. Amsterdam verspeelt uh, twee punten bij Pinocchi, zo zullen de Amsterdammers erover denken. Pinocchi denkt er waarschijnlijk wel wat anders over, want ze hadden de mogelijkheden in de eerste helft om na die 3-1 ook nog zelfs op 4-1 te komen. Dat is allemaal niet gelukt, ze sluiten af de... Zoals ze hier het, eh, tegen elkaar zeggen, de boskraker, omdat ze allemaal in het Amsterdamse bos spelen, en het is 3-3 tussen Pinoquet en Amsterdam. Spanning in Waalwijk bij RKC AZ met die 1-2 stand en die kamp. Ja, AZ heeft net een corner gekregen. RKC is aan het proberen slotoffensief te brengen. Heeft een verdediger eruit gehaald. Aanvaller erbij. En dat mag ik altijd graag zien als RKC nu weer in de aanval gaat via Evander Snow. Maar staan staat nog altijd 2-1 voor AZ met nog drie minuten op de klok. Dan gaan we weer naar de paarden. Jeroen Dubbeldam, Ed van der Bent. Jeroen Dumbledans had er ongetwijfeld opgespitst zijn om het uh, resultaat van eergisteren om dat te verbeteren. Toen die acht hadden had, we onder een fout op de sloot. De sloot die er nu ook weer in zit als voorlaatste hindernis. Hij uh, is uh, overigens een paar maanden geleden, op uh, 30 april, werd hij in Leipzig bij de indoorfinale uh, van de Wereldbeker. Werd hij derde, het brons. Het brons had hem ook uh, vier jaar geleden. Ten deel viel in San Patriano met het paard Nassau. Wordt daar behoorlijk getoucheerd met de eerste dubbelsprong. Maar het blijft liggen allemaal. Terwijl hij nu naar de NNC 5 gaat. Deze nummer 15 van de wereldranglijst. En uh, ja, dat, dat brons wat hij toen behaalde, ja, dat zit er vandaag niet in. Misschien wel voor Gerco Scheurde of meer. Terwijl hij nu zijn Simon brengt naar de, de... En het paard heeft op dit moment nog niet zoveel last van de zon. Zal misschien later vanmiddag nog wel wat parten gaan spelen. Valt nu nog mee. Het is nu redelijk staat het opgebouwd het parcours. Zodat ze niet te veel tegen de zon in. En zeker niet finish op dit moment. Nog altijd foutloos. In een rustig tempo. Je moet niet te langzaam gaan. Terwijl hij daar weer naar de tweede dubbelsprong gaat. Mooie afstanden. En dan nu die sloot. Kijken wat er gebeurt. Gaat goed. Heel ruim. Maar dan terugnemen. Doet hij. Heel daadrukkelijk. Zes rollen En goed over de laatste dubbelsprong daar. Binnen de tijdruim. Een mooi foutloos rondje voor Jeroen Dubbeldam. En als je ja, bij hem dan eh, niet zozeer zijn emoties... Hij zal die zal hij ongetwijfeld hebben. Maar hij weet dat er straks nog een eh, tweede ronde is te gaan. Doet even zijn lippen vochtig eh, maken. En dat zal eh, ook ongetwijfeld erop weer eens doen. De chef de keep. Heel goed, heel goed. Het van de Band. En dan gaan we meteen door naar de slotfase in Waalwijk bij RKC -AZ. Andy. Gele kaart omdat je je veters uh, vastmaakt voor Holmen. En terecht gegeven, want Holmen deed wel heel opzichtig aan uh, tijdrekken. Als het nog altijd 2-1 staat voor AZ. En uh, rkz Waalwijk probeert er alles aan te doen om in de buurt van het doel van Esteban te komen. Invaller Alamak die hele leuke dingen heeft laten zien. Jong uit Os krijgt nu een vrije trap tegen. Onbegrijpelijk. Eh, want eh, het leek mij dat de overtreding door Wermbloem eh, werd gemaakt. Maar goed. Alamak als eh, links buiten gekomen van Meijers eh, maakt de overtreding en krijgt eh, AZ dus een vrije trap. Wordt snel genomen door Elm. Richting Benschop eh, voor ons nog de matchwinnaar. Benschop is de bal even kwijt. Drost ook. Maar dan is er altijd Jeroen Zoet. De keeper die eh, oplet en de bal meteen meegeeft aan Van Hout aan de rechterkant. En eh, kijk op de klok. We zitten in de slotminuut. Zal een minuutje of twee, drie bijkomen. Eh, geen, ah, of amper wissel. Geweest. Twee wissels aan beide kanten als het balbezit is voor Castellon. Castellon draait zich goed weg bij zijn tegenstander Wernblom. Nog altijd Castellon halverwege de helft van AZ wordt dan weer opgepakt. Vangen door Wernbloom. Die uh, heeft de bal afgegeven aan een uh, medespeler. Maar wordt ook uh, bij die actie naar beneden getrokken door Castellon. En krijgt dus de vrije trap mee. Az, als ze winnen dan is het uh, met wat uh, mazzel. Een uh, makkelijk gegeven uh, penalty. En een uh, enorme blunder van Guy uh, uh, Ramos. Achterin leveren twee doelpunten op. Terwijl RKC deze wedstrijd heel goed en leuk heeft meegevoetbald. Uh, Drie minuten extra tijd zijn al ingegaan. Als de vrije trap genomen wordt en terecht komt... Bij Van Peppe. Van Peppe probeert Snow aan te spelen, lukt niet. Maar in tweede instantie is het oude Sar die de bal toch heeft... ...en hem naar voren speelt richting Castellon. Castellon krijgt de vrije trap mee. Het staat met nog een paar minuutjes te gaan. Nog altijd 2-1 voor AZ. En gaan we weer even buurten bij Ragnar Niemeijer. Twente, daarna? Gebeuren toch nog wel dingen. Het staat 4-2, de 88ste minuut. Twente heeft de bal, speelt hem naar de middencirkel. Luc de Jong knappe aanname, wil wegdraaien. Maar in tweede instantie verliest hij de bal dan uh, toch. En... Uh, dan wil Den Haag nog wel vooruit, maar wordt het gaatje rechts aan de buitenkant dichtgelopen door Buizen naar Emir Barami. Die bal is wat te kort. Immers komt in balbezit, wil nog voorgeven, schiet aan tegen Buizen. Ingooi Immers zelf genomen naar Heusje, verdwaalt aan de rechterkant. Terug naar Immers, wordt neergelegd door Buizen. En dat levert een vrije trap op. De momenten waar ik op doelde zojuist een kans voor John Verhoek weer op aangeven van zijn broer. Hij kopte weg een halve meter naast. Dat was een kopie van de actie die even daarvoor nog de 3-2 had opgeleverd. Dat was de kans geweest voor de aansluitingstreffer. Terwijl die vrije trap nu wordt genomen bij Den Haag. En die bal terecht komt bij Immers. En overgenomen door Bayrami en paniekerig wegverdedigd. Douglas nog gezien met de kans op de 5-2. Uit de corner, nu is uh, geen kopbal van Douglas. Krijgt hem, uh, Portoes voor de voeten haalt uh, strak uit. Hard ook van dichtbij, maar Coutinho heeft die bal uh, knap uh, te pakken. En uh, de bal op het middenveld bij FC Twente als we in de voorlaatste minuut zitten van deze wedstrijd in Enschede. De stand bij Twente-Ado, 4-2. Nou, er een doelpuntje erbij bij Twente en het zou koploper zijn. Bij deze standen is AZ na dit weekend koploper en die houdt kamp. En die stand staat er nog steeds. Maar ik denk dat het belangrijker is voor AZ dat ze gewoon deze wedstrijd winnen. Want we zitten in de slotminuut van de wedstrijd tussen RKC en AZ. 1-2. 2-1 dus voor AZ. En nu een vrije trap op de middellijn voor RKC. Eén van de laatste mogelijkheden in deze wedstrijd. Want we, de slotminuut van de extra tijd loopt al. Awe met de vrije trap. Pompen richting strafschopgebied. Gebeurt ook. De bal wordt half geraakt door Wernbloom. Door Elm. En dan wordt de bal richting het doel gekopt. Teruggekopt benen. Levensgevaarlijk. Die bal gaat er nog bijna in Ook Estebanca om omlachen, de keeper, want hij heeft hem in de vuisten. En de manier waarop die bal wordt wegge of teruggekomen, dat is koddig om te zien. Omdat er geen enkele RKC-speler daar in de buurt was. Nog één keer gaat RKC komen. 2-1 achter. Eh, snel na 10 minuten een penalty van Elm. De gelijkmaker vlak voor rust voor een Castellion. En in de tweede helft het doelpunt van Benschop. Benschop die eh, verder eh, weinig heeft eh, laten zien. Het is Van Hout die de bal heeft aan de rechterkant tussen drie man in. Speelt de bal zelf over de zijlijn. Gooit de bal dan hard tegen de grond omdat hij vindt dat hij een inworp moet krijgen. Maar krijgt hem niet van scheidsat En dan denk ik dat alle hoop verloren is voor RKC Waalwijk. Het is zo goed als stil in het stadion. Behalve het eh, plukje meegereisde AZ-supporters. Dat loopt en staat te juichen. Want het blijft goed gaan met AZ, ondanks een mindere wedstrijd vandaag tegen RKC Waalwijk. Is het afgelopen en wint AZ met 2-1 van RKC Waalwijk. En Is AZ dus op dit moment koploper of maakt Twente er nog een naar? Ja, jullie hebben gelijk. Ze hebben er nog eentje nodig. Ik was er straks iets te vroeg. Daar is de jong en daar is de koppositie dan toch voor FC Twente Safe by the bell zou je dat kunnen noemen. De verslaggever gered van Twente top. De koploper straks na zes speelrondes. Een voorzet helemaal vrijgegeven vanaf die rechterkant door Rosales. En de Jong helemaal vogeltje vrij voor de goal. Denkt zelf vermoedelijk nog even aan buitenspel. Kijkt even achterom. Maar een prima voorzet van Rosales en van 5 meter centraal voor de goal is het de Jong die zijn tweede mag maken, zijn vijfde van deze competitie. En dan zie je maar zonder dat je heel groot hoeft te spelen kun je toch een ruime overwinning halen want er staat 5-2 op het scorebord. En op basis van de voorgemaakte doelpunten pakt Twente de eerste plaats in de koppositie en profiteert er tussen maximaal van het puntenverlies van Ajax en van PSV onder meer. Achterin nog Den Haag, als het allemaal bijna voorbij is, nog een tel of veertig. Daar was Ami, daar is Heusje. Hij speelt nu aan de rechterkant. En het inbrengen van bijvoorbeeld Thierry hij heeft een tijd in de spits gelopen. Heeft Den Haag uiteindelijk dus niet geholpen. Hoewel er nog kansen waren op doelpunten. Met name voor John van Hoek. Daar is John van Hoek. Daar is ook Michailov. Als de bal door Heusje recht een paar meter over de middenlijn. Dat was waar die stond wordt voorgegeven. gegeven. Rosales eronder door. Die zal tevreden zijn over het feit dat hij een paar knappe voorzetten heeft afgeleverd. Thierry nog voor Den Haag. Kan oppakken, kan achteruit spelen. Vooruit lukt niet. John Verhoek, misschien bespeelbaar. Ja, krijgt inderdaad de bal op de rand van buitenspel. Ontvangt hem in de as van het veld van zijn broer John. Of van zijn broer uh, Wesley. Maar de vlag omhoog voor buitenspel. En dus neemt Twente over met Bayrami aan de linkerkant. Misschien kan het nog een keertje. Nee, het kan allemaal niet. Want Sergi Koumeni heeft geblazen voor het einde. Een dikke overwinning van Twente op ADO Den Haag. En dat allemaal na een 1-1 ruststand. Twente pakt precies het aantal doelpunten. Namelijk vijf vanmiddag wat het nodig heeft. Om voorlopig eerste te staan in de Nederlandse eredivisie. Het wordt 5-2 tegen ADO Den Haag beide proef hebben nu 15 punten. Twente en AZ op basis van het aantal gescoorde doelpunten. Okay, okay. Twente dus koploper. AZ wint met 2-1 in Waalwijk van RKC. En Twente wint thuis met 5-2 van Den Haag. Eerder vanmiddag eindigde de PSV Ajax in 2-2. En straks om half vijf begint nog FC Utrecht tegen Heracles. En Veendam tegen Emmen in de Jupiler League is 3-0 geworden. Het derde doelpunt voor Veendam is gemaakt door Appau. Het was een uh, wedstrijd uh, onderin. De kelder van de eerste divisie. Veendam komt daarmee op zeven punten. En Emma blijft staan op één schamelpuntje uit zes wedstrijden. En in de Engelse Premier League, waar kijkt iedereen uit naar vijf uur. Manchester United tegen Chelsea. Maar de andere club uit Manchester City staat inmiddels voor bij Fulham. Van Martin Jol, Fulham, Manchester City staat 0-1. Sunderland leidt 2-0 tegen Stoke City. Nou, en zult u denken, maar wat wij natuurlijk toch altijd nog wel willen weten... is Tottenham Hotspur tegen Liverpool. Bijna afgelopen 3-0 voor de speurs.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 Stare straight through the room. We all give away our goods too soon and we'll wait Raccoon, opvolger van No Mercy, heet Tuken. Uh, de akkoorden wel erg snel op bij dit nummer. Uh, 4-0 is het uiteindelijk geworden bij Tottenham Hotspur tegen Liverpool. De slotminuut nog pak. Slaag dus voor Liverpool. 4-0 in Londen verliezen van Tottenham Hotspur. De topper bij ons heette PSV en Ajax eindigde dus uiteindelijk in 2-2. Maar na afloop van die wedstrijd ging het bijna voortdurend. Natuurlijk toch ook vooral over dat voorval met keeper Titon. Frank Snoeks uh, deed dat uiteraard ook met de trainer van Ajax, Frank de Boer. Voordat we het over de wedstrijd gaan hebben, zit jij ook nog in je hoofd met, met Titon en hoe het met hem is? Ja, tuurlijk. Gisteren ook al zo'n geval meegemaakt, tenminste op televisie met onze ex-keeper Maarten Stegen. Gelukkig is dat goed afgelopen, heb ik gehoord. Dus ja, ik hoop ook dat het voor hem uh, hetzelfde resultaat is, eerlijk gezegd. Ja, we weten nu verder niet hoe het met hem is, dus over de wedstrijd dan maar. Die was nog niet bezig of het staat 1-0. En ik zeg achteraf, voor de kijker is dat een zegen. Ja, nou, aan de ene kant kan het wel eens ook goed voor je team, eigen team zijn, maar volgens mij kregen wij de eerste groeiende kans om uh, te scoren. En daarna hebben we één moment uh, ja, dat we niet uh, opletten eigenlijk. Waardoor Matas helemaal vrij staat en uh, makkelijk de 1-0 kan maken. Gelukkig pakken we het dan wel op en uh, we, ja, domineren we de hele eerste helft. En hebben we onze kansen gecreëerd. En gelukkig maak je dan terecht de 1-1.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 Ja, eerlijk, euh, ja, eigenlijk balverlies, dat leidde eigenlijk tot een grote kans. Uh, eigenlijk direct naar de aftrap dat Theo hem heel knullig verloor. Gelukkig was Toby attent op de doellijn. Maar dat was echt een, een moment uh, ja, dat je niet graag terug wil zien. Dan heb je een breekijzer op de bank, Boulikin, die breng je. Waarom wissel je dan één op één een, een spits voor een spits? Nou, omdat uh, Colbein had al aan de dokter aangegeven dat hij toch wel... Uh, ja, zich niet helemaal goed voelen, vooral waar hij steeds een beetje last van heeft. Ja, we hebben nog zo'n lang seizoen, dan komen we zulke zware wedstrijden nog aan. Dus, hij zegt, ja, de een kwartier, dus ik heb ook gewoon een, precies een kwartier aangehouden. En ik wil geen risico nemen. En we hebben een waarde vervangen voor, uh, boel, uh, voor Kolben en Siegterson. dat is Dimitri Bulekin. Ja, en dat heeft hij uh, laten zien. Frank de Boer naar de 2-2 van Ajax tegen PSV in Eindhoven. Argentinië is de tegenstander van Spanje in de finale van de Davis Cup. Argentijnse tennissers namen door opgave van Novak Djokovic... tegen Juan Martín del Potro een beslissende 3-1-voorsprong... op titelverdediger Servië. Spanje had zich al eerder ten koste van Frankrijk verzekerd... van een plaats in de eindstrijd van het landentoernooi. Het is bijna half vijf. Radio 1, het NOS Journaal. De hoofdpunten met Onno daar beneden dit.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 Voor Zweden is dit de grootste olieramp in tientallen jaren. En dat is het nieuws op dit moment. Het weer. Hier is Marco Verhoef. Het wisselt nogal. Soms felle opklaringen. Maar we hebben net zoek felle buien. En daaromweert het bij en dan hagelt het ook nog eens af en toe. In het westen wordt het overigens langzaamaan wat rustiger. En vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordwestelijk kustgebied blijft een bui mogelijk. In de nacht koelt het ook flink af in het binnenland naar 7 graden. En een enkele mistbank is mogelijk. Morgen vriendelijk weer, vooral in het zuiden van het land. Flinke zonnige momenten, daar blijft het droog. In het noorden en misschien ook in het midden zou in de ochtend nog wel een enkele bui kunnen vallen. In de middag wordt het daar ook op steeds meer plaats echt helemaal droog. En dan is het zo'n 17 graden. En waait er een matige wind uit het westen tot zuidwesten. Alleen in het Waddengebied staat nog wat meer wind. Vrijkrachtig daar met windkracht 5. Dinsdag wolkenvelden, misschien een klein beetje regen... woensdag al wat meer zon, maar nog wel een bui. En tegen het eind van de week wordt het toch echt overal meest droog... en dan liggen de temperaturen tussen 17 en 19 graden. A1 het verkeersinformatie. De files die komt u tegen op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... door werkzaamheden tussen Gooi Meer en de afrit Laren, 4 kilometer. A27 Breda-Gorkum tussen Hankenwerk en Dam over 5. A58 van Vlissingen naar Bergen op Zoom, 5 kilometer voor de afrit Capelle... Op de A59 richting Zonzeel vanuit Os voor knopend Hoijpolder, polder Zes kilometer. Radio NOS, op één. NOS Radio, Twee minuten over half vijf als een haas naar Utrecht. Herakles van Wielaert. Ja, 30 seconden onderweg. De eerste kans voor uh, Herakles hebben we al gezien. Daar was uh, Rob van Dijk nodig om de boel uh, te redden achterin. Bij uh, Utrecht. En dat geeft ook gelijk aan wat uh, Herakles hier komt doen. Pas één keer gewonnen dit seizoen. Alleen uh, tegen NAC thuis ook de enige wedstrijd waarin de centrale aanvaller Gleiner Plet niet gescoord heeft. Die staat op vier uh, treffers. En nu was het overtoom die uh, daar uh, bijna scoorde. Hij trof de lat net boven uh, Van Dijk. Die zat er trouwens uh, goed bij. Had hem anders ook wel gehad waarschijnlijk, Maar dat was gelijk dus even opletten bij FC Utrecht in die openingsfase bij Heracles. Een opstelling die je al een jaartje of drie ongeveer kan uittekenen. Als er dan één poppetje uitvalt en deze wedstrijd is dat Feynovic. Dan zet je daar gewoon de logische vervanger neer En die heet vandaag Lerin Duarte. Op het middenveld en die andere tien namen, ja, die kent u allemaal omdat die nou, normaal gesproken allemaal zouden spelen. Overtoom natuurlijk een van de blikvangers, ook in de openingsfase van deze wedstrijd. Bij Utrecht één opvallende naam, Kai Herings. Vorige week in de basis begonnen tegen Excelsior. En dat deed hij dermate goed dat Erwin Koeman hem even heeft uitgeprobeerd op de training om hem naast Marcus Nilsson neer te zetten. en uh, De zweet die weer terug is van uh, twee wedstrijden, Schorsing. En dat uh, pakte goed uit, dus Kai Herings pakt vandaag zijn tweede basisplaats mee centraal achterin. Maar uh, dat duo zal misschien nog wel een beetje aan elkaar uh, moeten wennen. Herings in eerste instantie in ieder geval de speler die uh, plet moet gaan... Uh... Op, uh, en uh, Herakles de ploeg met het uh, balbezit in de openingsfase. Nu uh, aan de linkerkant uh, wordt uh, uh, in ieder geval aangegeven dat die bal over de zijlijn zou zijn geweest. Dat is zeker niet zo. En daar is Plet al met zijn eerste kopkans voorlangs. Daar was Van Dijk kansloos op geweest. Alleen uh, raakt Plet die bal net niet goed genoeg. Gaat hij een metertje naast de goal. Van FC Utrecht. En dat uh, is ook gelijk het zijn voor de supporters in Utrecht. Op de side Om eens even goed achter de ploeg te gaan staan. Want de ploeg moet worden wakker geschud in de openingsfase. In het eigen stadion tegen Heracles. En na twee minuten nog altijd 0-0. Het EK voor de springeruiters in Madrid. Even een tussenstandje halen bij Ed van der Bent. Ja, Twan, dat we nu zes deelnemers eh, na zo'n 15 starts hebben... die foutloos zijn, zou het idee kunnen geven dat het niet selectief is. Maar ik denk dat het vooral veel geluksvogels zijn eh, vanmiddag. Als je ziet de Marco Koetje, zijn paard eh, in een van de hindernissen... die van voor naar achter heel breed steekt de achterbenen... erin net op tijd weer opgetrokken... en komt foutloos rond de winnaar van het Europees Kampioenschap in 2005. Wie wat minder voortuidelijk was, de tweevoudige Europees Kampioen... van 97 en 2000 in zijn landgenoot Loetke Beerbaum. Ook nog eens een keer zilver in 2003... En Brons in 2007, die maakte een springfout. Maar goed, het geeft aan hoe toch lastig het is. de fouten worden overal gemaakt. En vooral die laatste lijn, de diagonaal, met een uh, dubbelsprong. Dan een grote aantal golfsprongen, dan de sloot waarvoor moet worden aangezet. En dan daarachter weer zo'n zes golfsprongen terugnemen voor de dubbel. Het is en blijft lastig. Over een paar ruiters hebben we Gerko Scheurden met Eurocommerce New Orleans... virtueel nog altijd op Brons. Vier jaar geleden een hit voor One Republic, apologize. We gaan maar even naar Frank Wielaert... bij die vrije wedstrijd tussen Utrecht en Heracles. In ieder geval een aardige openingsfase, tenminste, als je uit Almelo komt. Want Heracles heeft voornamelijk de bal gehad. Bij Utrecht zien we iedereen voornamelijk veel wijzen en praten in die openingsfase. Het is nog 0-0, maar dat is vooral gelukkig voor Utrecht. Met die bal op de lat in de eerste minuut al van Overtoom Nu Bovenberg voor Utrecht, die de bal onderschept. De hoogte van de middenlijn, gelijk even de bal breed legt om daar de aanval voor te kunnen zetten. Maar dan gaat het toch weer naar achteren in de richting van Herings. En dan kan Utrecht van daaruit weer gaan op over de rechterkant. Balverberg, bovenberg, uh, de breedte in. En uh, richting Herings. Herings uh, even met de handbeweging maken van... Uh, ...doe maar rustig aan. Eerst maar eens even die bal in de ploeg houden. Speelt Oor in met uh, Rienstra in zijn rug. Oor komt uitstekend uit overigens. Maar Armenteros voorbij is dan toch even een stationnetje te veel. Dus Herakles nu weer in balbezit. Plet inspelen. Plet raakt de bal kwijt. Snijder neemt over. De hoogte van de middenlijn. Daar is het heel druk om hem heen. Veel uh, uh, zwart-witte hemdjes. En dus moet ook hij eventjes achteruit. En is het uh, Nielson. Die uh, voor Utrecht mag gaan opbouwen. Maar dat is misschien een beetje het probleem bij Utrecht. Die twee centrale verdedigers die kun je wel vrijlaten. Dat zijn niet echt de opbouwers die je uh, wilt aan de bal wilt hebben aan het begin van een aanval. Nu wordt de bal ook weer ingeleverd. En is er in de middencirkel uh, een botsing. Uh, niet geconstateerd in ieder geval dat er een overtreding is uh, gemaakt. Daar liggen nu twee spelers. Or is er daar een van de andere is Duarte. Duarte staat alweer. En de, de uh, heren die met sponsor uh, het veld in mogen komen... die uh, mogen rustig aan de kant blijven van Brama. Brama gaat een scheidsreidersbal geven. We zijn acht minuten onderweg bij Utrecht Heracles 0-0 nog. Wij keren terug naar PSV Ajax. Vanmiddag die dus uiteindelijk in 2-2. Maar Matas en Siktersson voor de rustwijd Wij uit een strafschop een invaller boel, je die het punt redden voor de Amsterdammers 2-2. Maar na afloop ging het natuurlijk vooral ook over dat voorval... wat de wedstrijd zo lang stillegde. het voorval met keeper Titon. Dries Mertens, speler van PSV, maakte een, een ja, naar ongeval mee... bij FC Utrecht afgelopen jaar op de training. Moest hij er ook aan denken nu, eh, Frank Snoeks vroeger naar? Toen jullie keeper daar een kwartier lang roerloos op de grond lag... heb jij vast teruggedacht, denk ik bij Anezo, vorig jaar bij Utrecht... Uh, nee, eigenlijk niet. Ik, uh, ja, je hoopte gewoon dat alles goed komt met die jongen en uh, meer kan je niet doen. Was je niet geschrokken dan? Ja wel, tuurlijk. Uh, Kevin kwam naar me toe en hij zegt: hij uh, niet meer uh, dat hij uh, hem aankeek met de één nog dicht en de één nog open. En uh, ja, dan hoop je natuurlijk dat alles gewoon goed komt. Kun je dat van je afzet, is dat makkelijk, zo'n knop om? Als de wedstrijd dan weer verder gaat na een kwartier. Ja, je moet die knop omzetten, maar ik, uh, ik zeg eerlijk, het is niet makkelijk, nee. Nee, want ik herinner me vorig jaar, vorig seizoen, dat je ook erg aangeslagen was. Ja, met Mia Inezo, ja nog steeds. Ik denk dat ik uh, er nog steeds kapot van ben. En, uh, ja, ik probeer hem zo vaak nog te, te spreken en te steunen, maar uh, ja, het leven gaat verder. Ja. En de wedstrijd ook, wat we daarover hebben dan. Je was gewend vorig jaar om um, twee keer te winnen van Ajax. Voelt 2-2 nu als een, toch ook als een beetje een overwinning... omdat je een punt had in een spectaculaire wedstrijd, of voelt het een beetje als verliezen? Ja, ik denk dat het eigenlijk meer voelt als een verlies. Omdat we de kans hebben op 3-1. En, uh, en ja, dan wordt hij van de lijn gehaald of dan wordt hij, uh, wordt hij net uh, weggehaald. En dat is jammer. Hij werd van de lijn gehaald. Dan bedoel je, uh, de 3-1 die jij dan op de schoen had, daar deed je toch eigenlijk alles goed? Ja, nee, want hij gaat niet binnen. Dus uh, nee, het is jammer. Ik kap, ik kap hem goed uit en, uh, en ik denk dat Tobi hem heel goed uh, van de lijn haalt. Ja, ja goed, daar kun je dan toch niks ineens. Applaus voor de verdediger. Ja, applaus voor al de wereld, maar uh, ik had hem liever binnen gezien. Ja, omdat mensen gaan ook een beetje rekenen als vastigheid dat je elke wedstrijd wel een goal maakt. Ja, maar ja, ik had, het graag, ik had het graag gescoord, maar uh, het kan niet elke wedstrijd. En, uh, maar ik denk dat we uiteindelijk tevreden moeten zijn met een punt ook. Ja, nu heb jij de PSV op je borst staan, dus jij kijkt het misschien wel door een Eindhovense bril. Maar kun je je voorstellen dat de neutrale kijker zich vandaag uh, buitengewoon vermaakt heeft? wel. er zijn vier doelpunten gevallen en, uh, en nog kansen gehad op, uh, op, goal, op andere goals. Dus ik denk dat het wel een, uh, een mooie wedstrijd was. Drie Mertens van PSV naar de 2-2 dus in Eindhoven tegen Ajax. We gaan het hebben over een andere wedstrijd van vanmiddag. Twente tegen Ado Den Haag werd 5-2. Bij de rust stond het daar 1-1. Immers zette Ado al vroeg de wedstrijd op voorsprong uit een penalty. Het 1-1 door Janko. En na de rust 2-1 Douglas. 3-1 Luc de Jong. 3-2 John Verhoek. 4-2 Barami. En 5-2 Luc de Jong. En door die overwinning is Twente nu de koploper in de Eredivisie. En Ado, ja, het blijft met Ado nog steeds niet al te goed gaan. John Verhoek, hij uh, maakte zijn eerste doelpunt voor uh, ADO... en nog wel met een assist van zijn broer. Jeroen Elshoff sprak met hem. Je, je kijkt, uh, nou ik wil niet zeggen geïrriteerd... maar toch een tikje teleurgesteld. Want viel er misschien meer van jullie te halen vandaag? Ja, ik denk dat we vandaag gewoon heel goed hebben gevoetbald. We hebben Twente heel moeilijk gemaakt. En ik denk dat we ja, gewoon een uh, kansje konden, uh, konden hebben. Maar als je ziet hoe, hoe we die tegengoals tegenkrijgen... ja, dat, is, ja, dat, dat, dat ken niet op dit niveau. Wanneer komt het gevoel... Uh, in de eerste helft, dat er misschien iets weg te halen, valt hij? Nou, we, zouden, we hadden van tevoren afgesproken dat we compact zouden spelen. En uh, dat deden we. En van, van daaruit gingen we, ja, gingen we kans creëren. En, uh, ja, een penalty van Lex. En daardoor, daarna geloof je er gelijk in. En in de rust uh, gewoon precies hetzelfde. Hebben we hebben het gezegd tegen elkaar. Dat we gewoon zo door moeten blijven gaan. Want je ziet uh, de slordigheid aan de kant van Twente. Dat, dat moet jullie... Ja, ik, ik zeg op een gegeven moment, ze ruiken wellicht de kans. Ja, zeker. Dat, maar dat zeg ik wel. We wachten op hun fout. En dan uh, snel met, met onze buitenspelers uh, eruit gaan. En dan uh, de voorzet op gewoon zelf uh, gaan. Hoe klaar je de slordigheid in het weggeven van de doelpunten dan? Ik denk gemakzucht ook. Ik denk, uh, je maakt eindelijk de aansluitingstreffen. Aansluit, ja. En uh, ja, dan moet je als team gelijk weer ja, je er bovenop. En dat hebben we niet gedaan. En we stonden gewoon achterin te slapen. Wat kan je er dan mee dat je je eerste ADO goal te pakken hebt? Want uh, ja, uiteindelijk sta je toch met lege handen. Ja, uiteindelijk is het gewoon Kijk, het is leuk dat ik heb gescoord, maar uiteindelijk zijn we met lege handen. En kijk, uh, tuurlijk van tevoren Twente is uh, favoriet. Maar uh, ik, dacht, uh, ik dacht echt, en uh, het team ook, dat er echt iets te halen viel vandaag. Je maakte één op aangeven van, uh, van je broer. Het, het hadden er eigenlijk twee moeten zijn, hè? Ja, die tweede moest er gewoon in. Dat is gewoon, uh, dat is gewoon een hele goede voorzet. Ik, ik loop naar de eerste bal en ik, ik stap te, twee stappen terug. En uh, ja, de keeper kwam ook. Misschien dat ik daardoor misschien bang was of iets. Maar uh, ja, die bal moest gewoon in. en Dat uh, ja, weet ik zelf ook. Die momenten, die momenten komen wat laat in de, in de tweede helft. Uh, heeft het ook te maken met de tijd die er misschien nodig is... Uh, voorin bij ADO, na jouw komst, zo lang ben je er nog niet om... een beetje aan elkaar te wennen? Ja, ik denk het wel. Uh, we, zijn er, we zijn er keihard mee bezig en uh, ik denk dat het wel goed komt. En dat heb ik vorige week ook gezegd, maar uh, ja, het moet er wel gaan komen nu. Geboortjes van Hoek moeten nog een beetje aan elkaar wennen. Te weinig in de tuin gespeeld vroeger, waarschijnlijk samen. We gaan uh, naar de paarden, Ed van der Bent, want onze nummer drie is in de ring, hè? Gerco Schreuder en hij staat ook drie in het klassement tot nu toe. Want alle punten werden meegenomen en hij heeft toch dit paard van hem... Uh, Eurocommerce nieuw orleans prachtige schibbel. Holsteiner heeft nog geen fout aan de benen in dit uh, kampioenschap. Er zijn dus maar drie paarden waarvoor dat geldt. En dat uh, gold jammer genoeg niet voor Luciana Diniz, de Portugese. Die mooie lange dame met het paard Winning Mood, die hiervoor reed. De dames die het uh, in deze sport waarbij man en vrouw eigenlijk glijden opgaan bij de Europese kampioenschappen. Altijd wat minder zijn. De laatste keer was uh, Christina Liepheer tweede in 2005. En uh, het zit er denk ik nu weer niet in dat er een dame op het podium komt. Maar goed, je weet het niet. Gekko Scheurde nu inmiddels uh, gevorderd tot en met uh, in de is 2. Aan de lange zijde. En als je dat ziet, alleen al die teugelvoering van hem. En, en hoe die dat paard totaal niet hindert. Het is net als bij Jeroen Dubbeldam. Zo'n prachtige stijl. Paard mooi op het midden van de hindernissen. Terwijl het uh, staat zotse scheef gebouwd. En toch weet hij zijn paard uh, zo goed in de juiste golfsprongen, de juiste takt, voor de hindernissen te brengen. De optimale lijn. In barrages is dat dan meestal een schuine lijn. Maar hier probeert hij dat gewoon optimaal te doen. Dat hij niet diagonaal over die sprongen moet gaan. Maar gewoon optimaal kan springen. Die bascule. Uh, dat horen we ook nog wel eens in andere sporten. Inmiddels... Uh, Alweer op de diagonale lijn geweest. En dan gaan we naar een... Dus, oh, dat is hij foutloos. Gaan we naar die lastige slotserie van de dubbel. Eerst een... Nee, maar. Dan daarop twee gelosprongen achter de stijl. Dan zo'n 6 7 gelosprongen. De sloot. Hij is nog foutloos. En dan nu naar de laatste dubbel. Dan gaat hij eerst het eerste element stijlsprong Op één los erachter de Oksen. En hij is foutloos. En de uh, tijd. En dat betekent dat hij nog altijd uh, op deze positie blijft. Gerko Schreuder. En uh, ook deze nuchtere Twent. Met weinig emoties. Maar toch even nu. Bij het klopje op de hals. Ook nog even die vuist. Nou, dat is een uh, goed teken. Voorlopig gaan we dus nog goed. Met Nick Skelten en Karsten Otto Nagel nog te gang. 12 minuten voor vijf. Tijd voor hockey. Het gebeurde vandaag allemaal in het bos. En dus tijd voor Geert de Groot, een frequent bezoeker van het bos. Ja, zoals ze dat uh, noemen, de boskraker stond hier op het uh, aanplakbiljet voor de wedstrijd tegen Amsterdam. Altijd een pikant duel, Pinocque Amsterdam, het werd 3-3. We praten daar zo even over met, uh, ja ik vind eigenlijk een van de verliezers Amsterdam. Want ik vind dat zij de wedstrijd uh, min of meer hebben weggegeven na de rust. Maar eerst de andere uitslagen. Koploper was Hurley, is Hurley niet meer, want Hurley verloor van HGC met 0-5 liefst. Scharweide, de andere debutant. Hurley was natuurlijk ook een debutant. De andere debutant die vorige week ook zo mooi won. Verloor dit keer ook van Kampong. 1-2. Rotterdam, Oranje Zwart werd 5-2. Bloemendaal, SCHC 4-1. En de Boslaren 1-5. Floris Evers, hij is uh, een van de spelers van Amsterdam. Ik zei het net, ik vind dat jullie de wedstrijd eigenlijk hebben weggegeven in de tweede helft. Ja, jij zei in de tweede helft. Ik vind in de eerste helft. Want uh, we openen niet goed genoeg. En er uh, komen 3-1 achter. Eigenlijk onnodig. En, uh, ja, daarna hebben we volgens mij wel rustig doorgehockeyd. Hadden ook veel vertrouwen. 3-3 maken we. En dan daarna moeten we hem thuis brengen. Maar uh, ja, het belangrijkste wat misging was de eerste helft. Ja, nou, Ik vond dat Pinocchio wel goed speelde hoor. Ja, het is altijd het kip-ei-verhaal, ligt het aan hun of ligt het aan ons. Laat had ik voorop stellen dat ik Pinoquet zeker uh, een goede ploeg vind... en ook denk dat ze het uh, ver gaan schoppen dit jaar. Maar als wij iets scherper verdedigen als team... want dan kijk ik niet alleen naar de verdediging, maar naar het team... dan uh, hadden zij er zeker geen in gelegd vandaag. Maar goed, je speelt dan uh, de laatste tien minuten van de eerste helft... speel je ze min of meer van de mat. Toen zakten ze fysiek helemaal weg scoorde je een hele vroege gelijkmaker in de tweede helft. Ik dacht, erop en erover. En toen zakte het een beetje weg. Toen leek jullie te denken. En je gaf het net al een beetje aan in je antwoord. Van, nou ja, als we zo blijven hokkeren, dan komt hij vanzelf wel. Maar tegen Pinochet komen ze niet vanzelf. Nee, maar we hebben geen uh, versnelling uh, langzamer geschakeld. We zijn wel gewoon blijven pressen. Zij kwamen er eigenlijk niet meer uit. We hebben heel veel druk gehad op de goal. We hebben ook veel corners uh, gehad. Dus we hebben goed rendement. Volgens mij in hun cirkel. Maar ja, uh, dan moet je er wel in in prikken. En achteraf kan je zeggen van ja, zetten we wel genoeg aan. Ik denk het wel. En de 4-3 had ook zeker gekund. Moeten we ook wel eerlijk zijn. Uh, vlak voor tijd krijgen ze ook nog een kans. Acht corners hebben jullie gehad. Wat ging er mis? Hebben ze hem goed bekeken? Hebben ze taken maar onder controle gehouden? Of, of lukte het niet? Nou, ik denk dat Diederik Marspaar een hele goede redding had. Maar ik denk ook, de eerste hel was het veld erg traag door die stortbuien van vanochtend. En dan uh, ja, is het ritme uit de corner. Ik ben geen expert op dat gebied, maar volgens mij uh, werkt het zo. En voor de rest uh, hebben zij hun cornerverdediging goed, uh, goed gehad. En uh, ja, er gingen vandaag even geen in bij ons. En uh, volgende week zal dat weer anders zijn. Je zegt, Pino K, komt erbij. Is het een play-off kandidaat? Ja, zeker weten. Ik denk, uh, ze hebben veel wissels ook. Ze wisselen goed door. Ze spelen goed tempo. Ik vond ons uh, vandaag wel beter, maar... Uh, en zeker een ploeg om rekening mee te houden. Goed, we gaan het kijken op de ranglijst. Uh, ze zitten in die grote groep van vier punten. Want alleen Laren heeft de volle winst uit twee wedstrijden. Ze hebben zes punten staan bovenaan. Pinoquet Amsterdam, Bloemendaal, HGC. Twee wedstrijden gespeeld, vier punten. Onderaan ja, de bekende gezichten, behalve dan oranje-zwart. SSC heeft er nul, Den Bosch heeft er nul. Nul punten dan uit twee wedstrijden. Maar oranje-zwart ook. Het is niet meer hetzelfde, oranje-zwart. Maar in ieder geval staan ze onderaan. Gaan wij snel naar Utrecht, heer Want het beste voetbal kwam van Herakles Frank. Ja, maar de eerste goal komt gewoon van Utrecht. De eerste de beste, echt goede aanval van Utrecht. Die wordt gelijk binnengetikt door Alexander Gernd. De Zweed maakt zijn eerste competitietreffer voor Utrecht. Op aangeven van Assare, die er al twee op zijn naam heeft staan trouwens. En eigenlijk het moment daarvoor van Moulenga... na een hele nonchalante terugspeelbal van Rienstra... Die dacht pas weer op zijn gemakje te kunnen aanspelen. Maar daar zat Moulenga goed tussen. Dat was eigenlijk het moment waarop Utrecht wakker schrok en dacht. En, oh ja, we zijn al alvast begonnen. Moulenga miste die enorme kans omdat hij iets te veel tijd nam nog. Maar daarna nam Utrecht wat beter deel aan de wedstrijd. Met als gevolg nu dus één hele goede aanval. Direct afgerond. Gern keurig vrijgespeeld door Azaren. Door het centrum van de verdediging bij Heracles. En de Almeloers nu onmiddellijk ook weer overgeschakeld naar de aanval. Bal achterin weggewerkt door Herings met een lange trap naar voren toe. Daar is alleen nu eventjes niemand meer. Duarte pikt daarop en die gaat er over de rechterkant gelijk vandoor. Die komt eerst oor tegen. En als hij die voorbij gehold is, komt hij de volgende ...tegen Zulo en die maait die bal weg. Maakt daarbij een overtreding omdat hij dat nogal roekeloos doet. En dus de vrije trap voor Herakles inmiddels genomen en wordt achterin rustig rondgespeeld. Rienstra nu uh, breed naar uh, Van der Linden, de aanvoerder, weer terug naar Rienstra. Die mag dan met de bal het middenveld oversteken en uh, de volgende kans uh, inleiden. Terels heeft ook nog niet gescoord en schiet nu een uh, metertje naast de goal van FC Utrecht. Zo zijn er al wel wat kansen geweest door in de eerste 20 minuten. Maar de enige kans van Utrecht die zat vooralsnog 1-0 hier. EK voor springruiters. Bijna het einde van de eerste heat. Het ziet er niet slecht uit voor de oranje-equipe, Nee, helemaal niet, Twan. Want Dix Kelten maakte met de holstaar naar Carlo. Tien jaar maakte die een springfout. En dat betekent dus op dat moment dat uh, Gerco Scheurder uh, op de tweede plaats staat. En de laatste starter zojuist Carsten Otto Ottonarel nog nummer 2, twee, twee jaar geleden. Wel, die staat nu ook uh, tweede, want hij maakte een fout met Corradina. Want uh, Gerco Scheurder gaat dankzij dat uh, fantastische foutloze parcours... met Eurocommerce New Orleans op dit moment aan de leiding met nog straks een wedstrijd te gaan... in omgekeerde volgorde. Het wordt dus echt spannend... want zijn laatste rit, dat is als het reglement, als het goed is... zal dan de beslissing voor hem brengen of dat een medaille wordt. Nou, voorlopig dus op de goede koers. En als we dan even kijken naar Jeroen Dumbledam. die is inmiddels geklommen van de 16e plaats naar de 10e plaats... dankzij zijn foutloze rit. En ja, was het misschien van de week, maar dat is altijd als. Maar net iets beter gegaan, dat foutje op de sloot niet... maar goed, Goed, dan zou hij op dit moment op de vierde plaats zijn als ik het snel zie. Maar uh, de realiteit is een andere. De realiteit is dat Gerco Scheuder staat op uh, medaille koers. Voorlopig dus virtueel op goud met Eurocommerce New Orleans. De wedstrijd wordt om zes uur uh, vervolgd hier in het warme Madrid. En wij houden u op de hoogte natuurlijk op deze zender. RKC AZ werd 1-2. AZ is dus uh, goed bezig. Speelde niet zo geweldig als de laatste weken. Philip Koken in gesprek met de trainer die dus wel weer won. Gert-Jan. Gert-Jan, is jouw waardering voor RKC na vandaag alleen maar gegroeid? Nou, niet gegroeid. Ik, uh, uh, uh, wij hebben ook geconstateerd dat RKC goed aan, uh, aan de competitie was begonnen. En dat er al een aantal ploegen gestruikeld waren. Uh, je had natuurlijk andere verwachtingen aan het begin van de competitie. Maar fijn. Uh, ze laten zien dat ze wel degelijk uh, een belangrijke rol kunnen gaan, gaan spelen. En, uh, ze hebben heel wat punten uh, bij elkaar uh, gehaald. En dat doen ze doordat dat, dat ze het goed georganiseerd hebben. Dat ze een helder idee hebben wat ze met elkaar willen. En we hadden ook uh, daar moeite mee uh, om dat uh, goed, op een goede en adequate manier te bestrijden. Zat de sleutel voor jou ook met name in de tweede helft hier het bestrijden van Snow? Want die was uh, in de vorige wedstrijd er erg sterk aan de bal. In de eerste helft hier ook wel. En in de tweede helft heeft hij weinig meer kunnen doen. Nee, dat vind ik totaal niet. Helemaal niet. Nee. We hadden alleen de eerste team iets bedacht. Uh, omdat, wij, uh, omdat ik uh, Assou wat meer centraal had verwacht... En uh, had ik Simon meer in het middenveld willen laten voetballen. Dat pakte gewoon niet goed uit. Vandaar hadden we achterin uh, met drie man uh, een hele linie te, te, te bespelen. En dat pakte niet goed uit. Hè? Want dan kwamen ze ook een keer, twee keer gevaarlijk door. Eén keer zelfs een bal op de paal. Dus hebben we Simon weer naar achteren gehaald. En uh, Adam op Snow gezet. En toen was Snow eigenlijk na die tien minuten niet meer uh, dominant aanwezig. En uh, ook bijna niet meer gevaarlijk geweest. Uh, dat vond ik trouwens van heel RKC in de eerste helft. Uh, he, want onze beste fase was na die 10 minuten tot aan de, aan de, aan de rust. Uh, we gaven heel lullig uh, natuurlijk een, een goal weg. De, de, de balverlies van Pontus op slag van rust. En, en, en, dat, en in die fase van de wedstrijd hadden wij ook de tweede en de derde kunnen maken. kregen we een aantal kansen. En had eigenlijk RKC niet zoveel in te brengen. En na de rust was het weer een ander verhaal. Uh, want toen braakte uh, bij ons toch langzaam het, uh, het pijpje leeg. En uh, RKC bleef komen. Want die ruikte uh, ook door, ondersteund door die 1-1 uh, vlak voor rust. Ruikte meer en, uh, en dat gaf ons ook aan de andere kant weer ruimte om, om, om te counteren. En uh, ja, met inbrengen van Banshop ben die, die fit was en fris heeft dat goed uitgepakt. En, uh, en dan wordt het nog even hangen en wurgen die laatste kwartier uh, 20 minuten. Hè, maar je kunt niet zeggen dat RGC daarin heel veel kansen heeft gehad Er waren wat skimmetjes en dat is altijd spannend. Hè, dus op basis van goed verdedigen hebben we wel uh, die, die winst naar binnen gehaald. En uh, dat is vergeleken met het verleden jaar uh, het grootste winstpunt. Voor je het dus wel een verdiende overwinning? Als je kijkt naar de kansen, uh, is het totaliteit hebben wij meer kansen gehad als de tegenpartij. Maar ik denk dat RKC, uh, als je kijkt naar balbezit bijvoorbeeld, denk dat RKC misschien wel meer balbezit heeft gehad als wij. En dat is ook een groot compliment. Dus ze hebben het heel keurig voor elkaar. Gert-Jan Verbeek naar de 2-1 overwinning van zijn ploeg in Waalwijk op RKC. Twente, ADO dus 5-2. Twente is de nieuwe koploper. En eerder vanmiddag werd PSV Ajax 2-2. Straks het vervolg van Utrecht tegen Herakus.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 Elke werkdag om kwart voor één s'nachts. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Heeft jouw club geld nodig?